What I've found in wordt gevonden hoor. Jawel, Share. en uh, I Found Someone uit 1987 aan het begin van een nieuwe aflevering van onze vrijwel dagelijkse show. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer vertroetelen zoals gebruikelijk. We hebben heerlijke muziek waarvan je denkt: hé, hey, dat is lang geleden. En daar kan ik wel de nacht mee beginnen. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show gaan we praten met de Geske uh, Bertram. Zij is opruimcoach. Nou, die mag wel eens langskomen bij mij hoor. Oh, wat is het rommelig in mijn kamer, mijn eigen werkkamer. Nou ja goed, misschien is dat nog wel iets. Maar luister mee, wat zij allemaal uitspookt. Han van Horst is ook weer van de partij met een uh, nieuwe column vandaag. Hij gaat het hebben over het huis van Annie M.G. Schmid. Wat is daar te beleven en kun je het bezoeken? Nou, hij gaat er heel veel over vertellen straks in zijn wekelijkse column. En we doen een meetlat voor de duurzame volkstuin. Hoe ziet een duurzame volkstuin eruit? Heb jij voor uh, een volkstuin? Dan moet je zeker luisteren, want dan krijg je allerlei wetenswaardigheden te horen. Dus blijf lekker luisteren naar deze mooie aflevering van... Ja, ja. Aflevering. Ik moet wel leren praten weer hoor vanavond. Een mooie aflevering van De Late Avond. is de late avond. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, put on the ritz. Dress up like a million dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Super duper. Come let's mix with Rockefellers, walk with sticks so Prachtige uitvoering van dit prachtige nummer. Putin on the Ritz. Deze komt van Grand. En daarvoor hoorde je Chicago met Wishing You Were Here. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is hem. Mijn gewaardeerde collega Herman de Bruin. Ik ga praten over de meetlat duurzame volkstuin. Wat die meetlat is, dat ga ik vragen. Geert van Poelgeest, bestuurder van natuurlijk Delfland. En in de uitzending, Geert Welkom... Goeiedag. Ja, uh, volkstuin weet ik wat het is. Een duurzame volkstuin kan ook. Maar hoe kan je daar een meetlat bij leggen? Ga je, wat gaan jullie dan meten? Nou, de, de volkstuin in, in Delft heeft aan ons gevraagd of wij een meetlat willen maken. Mm -hmm. En dat is voor het keurmerk natuurlijk Tanieren. Dat is een, uh, een keurmerk van de Landelijke Volkstuinsfederatie. Oké, okay, ja. En die wordt um, op drie... ...punten proberen zij de duurzame volkstuin te creëren. Ja. Dat is biodiversiteit op samen en duurzaam. Okay. En de, dit keurmerk, dat bestaat al een aantal jaren... ...dat is voor de vereniging. Mm -hmm. En nu vroeg deze volkstuinvereniging... ...of wij een meetlaag konden maken voor de individuele tuiner. Want dat is een verschil. Ja. Dus dan, kan, el dan kan elke tuin zich laten me zichzelf meten door om ja. die of ja. die duurzaam en natuurlijk ja. is? Ja, ja, ja. En, en wat, wat maak je dan? Uh, meetlat, ja, ik zie dan een duimstok voor me... maar dat is waarschijnlijk niet, uh, niet het goede voorbeeld. Nee, ik, ik geef bijvoorbeeld een vraag... bijvoorbeeld als vraag biodiversiteit. En vraag 1 is aan verharding bevat de tuin maximaal... Nou, dan, heb je, dan kan je kiezen uit minder dan 25%, 25% en meer dan 25%. Ja, ja. En dan is minder dan 25% is groen. Precies 25% is oranje en meer dan 25% is rood. Ja, ja. en moet zo komt dus ja. dus zo... het. kleuren. klinkt heel lullig, maar dan moet je gewoon met een kleurtje ja, ja. De, de, de Verschillende scoringspunten. En dan zie je in één klap waar je veel groen hebt, of veel rood en, en, en veel oranje. Ja. En, en dan is de, de vraag: probeer van rood, oranje of zelfs groen te maken. Ja, precies. Dat die tuinen natuurlijker worden als ze dat nog niet zijn. Na corona is een enorme, bij de meeste volksstaanden is een flinke wachtlijst ontstaan. En dus ja, dat. Uh, ja. Goed, ja. goed teken, maar eigenlijk te weinig. Dus ja. dan kan je zeggen, er zijn te weinig tuinen. Ja, nou, dan moet dat in het verkiezingsprogramma opgenomen worden... dat er meer volkstuinen komen. Zo is het. Want zo moet de politiek het natuurlijk doen. Die moet ruimte creëren voor huizen en voor volkstuinen. Ja, ja. dat is lastig ja. natuurlijk. Dat snap ik ja, ook. Ja, zeker. Maar goed, het ja. gaat wel gebeuren. Maar hé, jullie kunnen die meetlat dus heel goed gebruiken. Hoe kan je die meetlat vinden? Als je naar onze website gaat, dan kan je een e-mailtje sturen... Mm -hmm. En dan krijg je hem toegestuurd. je kan ook zeggen, natuurlijk Delfland en dan meetlat buurzame volkstuin. Kan je ook intypen. Ja, en dan kom je er wel. En dan kom je, kom je heel eindje ja. En het formulieren staat erop en dan kan je het invullen. En dan weet ja. jezelf, je zelf, want je hoeft het niet ergens naartoe te sturen... zodat iedereen het weet. Of moet de volkstuin, gaat daar zelf mee aan de slag? De volkstuiners gaan zelf mee aan de slag. Maar de, wat ik zei, het idee is dat we één of twee keer per jaar langs gaan... Mm -hmm. om met elkaar de resultaten te bekijken en, uh, en de certificaten uit te delen. Ja, ja, dat doet natuurlijk Delftland dan. Dat doet natuurlijk Delftland dan, ja. ja. Oh, dus dat is ook nog een leuke bekomstigheid, dat je ja, nog eens op zo'n volkstuin ja, komt. Ja, zeker, ja. Want die volkstuinen, ja, het is privé terrein natuurlijk, maar je mag er wel wandelen, geloof ik. Hè? Ja hoor, ik weet in Amsterdam is een volkstuin, die is echt die bezit van de, van de vereniging, mm -hmm. maar de meeste volkstuinverenigingen, die tuinieren op gemeentelijke grond. Dus ze betalen huur aan de gemeente. Ja, ja. En de paden zijn dan uh, vrij toegankelijk vaak. En uh, dat is de, uh, vrijwel al, eigenlijk altijd de eis. Uh, ja. Omdat het ja, gemeentegrond is. Ja, ja. Dan uh, moet het toegankelijk zijn, ja. Klopt. Ja, maar de tuinen zijn dan privéterrein. En de tuinen, dat is de, eer, dat is de code bij de, bij de volkstuinen. Als het hekje dicht is, dan ga je er niet in. Oh, ja. Dat is in. En om. als je het op wilt, dan... Ik je open, dan vraag je even, hey uh, Piet, ja, kan, ik, uh, kan ja. ik even komen? Ja. ja, het is een soort privéterrein, dus dat is wel ja. logisch... dat ja, je ja, dat ja, even ja. bij de ja. eigenaar vraagt natuurlijk. Ja. Een mooie gelegenheid om die volkstuinen eens te bekijken en te bezoeken... want er liggen pareltjes bij, zoals je al zei. Hè? Ja, ja. heel leuk. Ja, zeker. Ja. Ja. Kijk even op de website en dan kom je het allemaal tegen... over de volkstuinen en over de meetlat Duurzame Volkstuin... want daar willen we naartoe naar dat alle volkstuinen duurzaam zijn... Dankjewel voor het gesprek. Geert van Poelgees, bestuurlid Natuurlijk Delfland en bezig met de duurzame volkstuin op dit moment. I see you. find you the answers when you don't understand why should I have to be the one who has to convince you cause you know I know baby that I don't wanna go someday you'll be sorry someday when you're free memories will remind you that our love was meant to be calling We zijn weer even af van het geweld van het Eurovisie Soakfestival. Het is wel lekker eigenlijk, al die discussies uh, voorbij. En daarom geef we even terug naar een prachtig Eurovisie Soakfestival... toen het allemaal niet zo lawaaierig was, maar wel leuk. Uw Narbre un een uit 1971 van Severin. En Genesis hoorde je ervoor met Throwing It All Away... In een ogenblik een mooie column van uh, ja, niemand minder dan onze eigen columnist Han van der Horst. Hij gaat het hebben over het huis van Annie M.G. Schmid. Daar is natuurlijk van alles te doen. En hij heeft er wel iets over te melden. U hoort het zo meteen na deze van Paul Davis. Stay. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik weet niet of u nog een paar spaarcentjes hebt liegen. Maar mocht dat het geval zijn, dan kunt u... Met uw gezin nu een unieke woning betrekken In Berkel en Roderijs Staat het huis te koop dat Annie M.G. Schmid En de liefde van haar leven Dick van Duin In 1954 liet te bouwen Om daar samen te kunnen wonen Met hun, ik geloof toen, driejarige peuter Het adres is Rijsweg 357 De vraagprijs bedraagt een kleine 1,3 miljoen euro, maar dan heb je ook wat. De twee bewoonden een kapitale villa met vijf slaapkamers en een woonoppervlak van 187 vierkante meter. De tuin valt met 1727 vierkante meter, gigantisch te noemen. Ik ging voor u op zoek naar de architect, maar op het internet ving ik bot. Misschien dat luisteraars kunnen helpen. Op de een of andere manier woont Annie M.G. Schmid in ons allerhart. We kennen op zijn minst het niet van Dikkertje Dap die naar is ging in de regen om de giraf een klontje te geven. We hebben als we wat ouder zijn aan de tv gekluisterd gezeten voor ja zuster, nee zuster. En zijn we helemaal op jaren, dan mochten wij als kind misschien van onze strenge ouders bij godsgratie opblijven om op de radio naar de familie doorsnee te luisteren. En u hebt minstens een van haar vele kinderboeken gelezen of in het theater een van haar musicals bezocht. Nu staat dan haar oude villa te komen. Ik vind dat de gemeente Land daar onmiddellijk een gemeentelijk monument van moet maken. Als dat tenminste niet al lang is gebeurd. Waarom? Vanwege de architectonische kwaliteit om te beginnen. Kijk zelf maar even op Funda. Maar vooral omdat die villa zoveel vertelt over de wederopbouwtijd en het soort mensen waar Smit en haar Dick van Duin toe behoorden en over de mentaliteit van de gemiddelde Nederlander in die jaren. Annie M. G. en Dick van Duin waren progressiever en vrije dan de meeste Nederlanders uit die tijd. Ze hadden de oorlog meegemaakt en ze wilden zich nu bouwers voelen van een vernieuwd Nederland. Daarom kozen ze voor een villa in een zeer moderne trant, hoekig, met grote ramen en een plat dak. Het was het huis van de nieuwe tijd dat sterk contrasteerde met wat nog meer op de rode reis stond tot op de huidige dag. Maar in al zijn grootheid en glorie markeerde het huis ook een diep geheim. Annie M. G. Schmid en Dick van Duin waren niet met elkaar getrouwd. Dat kwam omdat zijn echtgenoten weigerden te scheiden. Dat komt toen nog. Annie M. G. Schmid en Dick van Duin kenden elkaar al een jaar of zes. Dick had gereageerd op een contactadvertentie die Annie, toen 37 jaar oud, in de krant waar ze voor werkte het parool had laten plaatsen. Dat was iets heel bijzonders in die tijd. Dat deed je alleen in noodgevallen of als er iets met je mis was. Maar daar trok ze zich niets van aan. De getrouwde Dick van Duin reageerde. Ze werden verliefd, ze kregen zelfs een zoontje. Maar een huwelijk zat er dus niet in. Daarom deden ze noodgreep. Annie trouwde voor de vorm met de oude vader van Dikke Melunaar. Zo kon ze toch zijn achternaam krijgen. Ja, zo ging dat in die dagen. En op die manier bleef goed verborgen wat voor de meeste mensen in de jaren 50 nog doorging voor een grote, grote schande. Dick van Duin was chemicus met een erg goede maan. Annie verdiende al behoorlijk met haar schrijfwerk. Ze kon het zich veroorloven zo'n kapitale villa neer te laten zetten. Terwijl de meeste jonge stellen vanwege de woningnood nog jaren en jaren bij hun ouders op zolder zaten. voor ze in aanmerking kwamen voor een woningwetflesje. Annie schreef voor het grootste deel van haar gigantische œuvre. Was ze gelukkig? Dat valt moeilijk te zeggen. Haar man was niet de gemakkelijkste, hij viel ook nog eens ten prooi aan depressies. Tot 1981 hield hij het vol, toen overwon de melancholie. Hij maakte met tabletten een eind aan zijn leven. Annie was erbij en hield zijn hand vast. Daarna had het huis blijkbaar voor haar alle charme verloren en zij verliet Berkel voorgoed. Heel begrijpelijk. Haar toneelstuk er valt een traan op de tompoes, is door dit drama geïnspireerd. Dat is het verhaal van dit bijzondere huis. Ik hoop dat er mensen komen te wonen die er gevoel voor hebben. Die het zullen koesteren als het monument dat het is. Ik kan alleen maar eindigen met wat misschien wel Annie's lijflied was. Zeur niet. Dus Luca zingt. Als je moe bent, als je oud bent, als je rillerig en miserig en koud bent...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 Hey, wees nooit een dame En gooi je theeservies dwars door de ramen Maar zeurt niet, zeurt niet, zeurt niet Neem een grote schaar en knip in het verloer Schemt de vrouw van de notaris uit voor hoer Doe dat allemaal, maar een grof schandaal Maar zeur niet, zeurt niet, zeurt niet Als je down bent... Als je ziek bent, als je kromgetrokken getrokken van de reumatiek bent, als de regen door het dak lekt op de grond en je zeven kinders hebben rode hond en geen stukje eten in de frigidaire en de muizen vallen morsdood in de serre. Als je oosten Als je arm bent als een kerkmuis Moet gaan dweilen in een werkhuis Ja dat alles kan gebeuren Zelfs in technicolor kleuren Ga niet zeuren Spring in de gracht of knip je haar af Duw oude dametjes van het rot maar af Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet Violeren. Ga stripties dansen. Schiet je revolver leeg pink op je jansen. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Ga naar postkantoor en spuug door het loket. Krijg een hart aanval of ga snoots naar bed. Met de kardinaal, doe dat allemaal. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Raak aan de drank. Haat al je vriendjes, breek in bij lunch. Pik al zijn lintjes, maar zeur niet, zeur niet, zeur niet, Ransel je kind, knijp je parkietje, zeg tot de generaal. Nu bent een mietje, maar zeur niet. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Lokhuizen. En hero en daarvoor sure niet van Loes Luca. Zo op een nieuw gesprek. We gaan het uh, hebben over opruimen met opruimcoach Geske Beetram. Gesprek zo op met Herman de Bruin. Maar eerst nog even iets moois van Michael Bublé. Haven't met you yet.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 I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can They give so much more than I get. I just haven't met you yet. haven't met you yet Ik ga praten met Geske Bertram, die is in de studio. Geske, welkom. Dankjewel. En je bent opruimcoach? Klopt, inderdaad. Maar dat ben je niet altijd geweest, denk ik. Nou, of was je als klein meisje uh, uh, altijd de term de opruim. opruimcoach kende ik niet eens. Nee. Maar eigenlijk heb ik het altijd gedaan. Daar oh. <laughs> ben ik achtergekomen. <laughs> was voor ik dacht ook altijd dat iedereen kon opruimen. Ik denk, dat is toch simpel? Maar nee. later ben ik erachter gekomen dat dat niet zo was. <laughs> nee, want als je de tienerkamers ziet, dan zeggen mensen wel eens... Ja, ga maar niet daar kijken, want dan zie je alleen maar rommel. Zin, ja Dat hoort alle... een beetje bij uh, adolescenten. Ja, maar niet alle tieners zijn zo. Nee? nee? Nee, er nee. zijn ook verschillende. Ja, je hebt er ja. geen last van gehad. Uh, nou, de oudste was iets rommeliger dan de, dan de jongste. Ja. Maar de, ja, dat ging bij mij automatisch. Ze zei, kom, gaan we zo, zo samen even opruimen. Oh, je en nou deed het niet zelf? zelf. Je, nee. deed het niet, je ging niet die kamer opruimen Ze nee. je er niet bij ik, Nee, want daar hebben ze niks aan. Nee. Gaan niet zo, ja, daar nee, hebben maar ze niks Nee, de aan. coach zorgt ervoor dat mensen het uiteindelijk ja. zelf weten hoe het moet. En eigenlijk deed ik dat dus altijd al. Ja? <laughs> kennelijk. <laughs> ja. en, en meteen met opruimcoach begonnen we, of nee, eerst? Nee, ik ben uh, tandarts ben ik geweest. Oh? Ja, dat is opruimen in je mond. Uh, ja. <laughs> ja, maar ik, ik heb er nooit aan gedacht om opruimcoach te worden. Nee, en, en, toen ja, zat dat helemaal nog niet in Vriendinnen vroegen systeem. aan mij, van, kan ik je een keertje helpen met die kast? Ja, tuurlijk, ja, appeltje, eitje. Ah, ja. En dan, dan ja. werd het op hun manier... Nou, vonden ze, oh, het is dat een vriendin later tegen mij gezegd ze heeft... van. Weet je wat jij een keer moet worden? Je moet opruimcoach worden. Toen dacht ik, nou, je praat je hoofd. Ja. Ga je kijken. Maar ja, daar is toch geen markt voor. Dat dacht ik, ja. Ja, nou, dat kan bewust. Dat ik ben, zou ik ook denken. Ja, ja. ja, opruimcoach, hoe doe je dat? Dus uh, nee, ik ben als tandartsassistent begonnen. Mm -hmm. En uh, toen heb ik twintig jaar voor de kinderen gezorgd. En ben ik thuis geweest dus. Ja. Wat ik ook belangrijk vond. Moet je zelf ook opruimen? En de kinderen leren opruimen, zijn. Er. Ja, tuurlijk. Ja. Dat dus ja. wordt er allemaal bij. Maar ja, dat, bij mij gaat dat vanzelf natuurlijk. Mm -hmm. En uh, mijn, mijn ex, die zei altijd, regel jij maar. Als er ja, ja. voor de kinderen geregeld moet worden, iets voor de vakantie... of iets voor het uh, budget of zo. Dan zei regel jij maar, zei hij ook altijd. Ja, ja, dacht, ja, ja. dat is goed. Ja, dat was. Uh, nou ja, zo leer je ook erbij natuurlijk. Dan ja. word je een soort professional. Ja, ja. dus uh, dat zeker, hier neemt ja. dat allemaal mee. En ja. toen dacht je, ik kan ook opruim coach nee, worden. Nee, nee, het is oh, heel man. anders gegaan nog. Uh, toen ben ik uh, gescheiden en toen moest ik weer gaan werken. toen ben ik weer studenten geworden. Oh. En uh, ik ben depressief geworden. Oh, Oké. Okay. Ja, dus dan wist ik niet dat ik depressief werd. Maar het is dat een vriendin dat zei. En in die depressiviteit uh, heb ik toen, een, uh, toen het weer beter ging met mij... heb ik toen een uh, jobcoach gevonden, een hele fijne jobcoach. En die zei, wat vind jij leuk om te gaan doen? Ja, ja. Ik zeg, nou, opruimcoach. Maar ja, zei ik, er is toch geen werk in te vinden... En uh, ze zegt, nee, ga doen dan maar. Uh, ze hebben toen samen een, een, een, een, een opleiding Oops. ervoor gevonden. Oh, er en, zijn uh, ze... opleidingen voor dus? Ja. Oké, ja. Okay, ja. Yeah. En uh, ze zegt, dat ga je gewoon als je weer gaat werken, ga je dat naast je tandartsassistentenopleiding okay. oh, op uh, werk, ga je dat uh, Doe. doen. Dat heb ik inderdaad gedaan. Ik werd alleen niet meer aangenomen als tandartsassistenten kwam er gewoon niet tussen. Dus toen dacht ik, nou, ik ga die opleiding doen. Mm -hmm. En daarnaast heb ik ander werk gedaan. Uh, iemand anders. Uh, ook wel pgb-werk, maar voor iemand die uh, niet aangeboren hersenletsel hersen Letsel okay. heeft, nog steeds. En haar begeleidde ik haar. Uh, dus daar heb ik ook een hoop van geleerd ook van mijn huwelijk hoop geleerd natuurlijk. Ik ben gescheiden, dus dat neem je allemaal mee in pakket. Ja, ja. En, en toen, de, toen ben ik met de opleiding begonnen. En na dag één dacht ik, ik ga maar inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit ja, ja, gaat ja. Het, uh, je ja. wist al zeker dat dat ja, job dacht, was die wilde Ja, ik dacht dit is je het gewoon. Ja, ja. zij gaf ja. gewoon zo fijn les. En uh, zo ben ik langzamerhand begonnen met één klant. En daarnaast werkte ik dan. Ja. Uh, en dat is langzamerhand uitgebreid. Ik zelf mijn website gemaakt. En... Uh, en van de een komt het andere. Mond ander. op mond ja. reclame. Ja, vaak. inderdaad. Ik ben in de bibliotheek, heb ik workshops gegeven opruim spreekuur gegeven Oké, okay. oh, oh, ja. Dus uh, ja. het kan ook nog dat je gezamenlijk uh, werkt... en dat je zegt, hé, hey, uh, let daarop en let daarop. Ja, of... ik heb een, een workshop. Uh, ja, ja. Ga ik uh, volgende maand... Nee, juni geef ik ook een workshop in de bibliotheek. Ik heb er een paar afgehouden, want ik had het er vrij druk. Maar nu uh, ja. uh, het is het toch wel leuk Maar mensen te doen. zijn er wel in geïnteresseerd ja, om zeker, dat te horen. Wel. Ja, wat, wat, wat kan, wat kan um, iemand bieden? Uh, uh, mensen die je willen bereiken, kunnen die via de website... Uh, via de, de website uh, staat mijn telefoonnummer, e-mail... Een ja. uh, contactformulier kunnen ze wel bereiken. En, en je... waar moeten ze even zoeken? Uh, ze kunnen heel simpel zoeken op uh, Opruimcoach, Gewoon Simpel. Mm -hmm. En Geske, G-E-S-K-E, dat is mijn naam. Ja. En mijn bedrijf heet Opruimcoach Geske. Ik hou van Simpel. Ja, dat is uh, simpel <laughs> te doen en eenvoudig. Dan. Geske Bertram, dank voor het openhartige gesprek wat je gegeven hebt. En heel veel succes en plezier ook met het opruimen voor andere mensen. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. One sound, seven years old my.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 or twice a month, soon I'll be 60 years old Will I think the world is cold? Or will I have a line of children who can vote? Mama told me Go make yourself some friends or you'll be lonely once I was seven years old. Een van de allermooiste nummers van Lucas Graham. Seven years. Nou ja, hij zingt er nog over aan het einde van deze aflevering alweer van de late avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf ook weer met prachtige muziek en natuurlijk ook interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot sluit een van de leukste van Tina Turner. What's love got to do with it? Natuurlijk hier allemaal in de late avond. En daarna nog een paar leuke violen. Mooie nacht. <middels> I'm oh.